Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wetgeving krijgt soms het karakter van een wegwerpartikel... zegt de Raad van State in zijn verslag over vorig jaar. Volgens vicepresident Donner volgen wijzigingen elkaar snel op... en zijn die soms tegengesteld aan elkaar. De Raad benadrukt dat burgers, bedrijven en overheden... op de wet moeten kunnen rekenen... maar mede door de politieke dynamiek van de afgelopen jaren... krijgt wetgeving volgens het jaarverslag een onevenwichtig karakter. Het aantal Syrische vluchtelingen in Libanon is het miljoen gepasseerd. De VN-vluchtelingenorganisatie spreekt van een trieste mijlpaal. Het aantal vluchtelingen groeit snel. Twee jaar geleden waren het er 18.000, nu 1 miljoen. Dagelijks komen er volgens de VN 2500 mensen bij. De hoge aantallen vluchtelingen zijn volgens de VN een zware last voor Libanon. De stabiliteit van het land komt erdoor in gevaar. En ook drukken de vluchtelingen zwaar op de Libanese financiën. PvdA-kamerlid Jan Vos vindt dat koning Willem-Alexander... een flink deel van zijn salaris moet inleveren. De koning krijgt jaarlijks 825.000 euro, koningin Maxima 327.000. Daarnaast wordt een groot deel van de onkosten... voor paleizen, personeel en beveiliging vergoed. Vos wil dat het salaris van de koning onder de balken in de norm valt. Dat betekent dat er zo'n 600.000 euro moet worden ingeleverd. Vos gaat zijn standpunt in het najaar met de fractie bespreken. Het aantal gedwongen huizenverkopen blijft stijgen. In de eerste drie maanden van dit jaar deden 1272 huiseigenaren een beroep op de Nationale Hypotheekgarantie. Omdat ze hun huis met verlies moesten verkopen en daardoor met een restschuld bleven zitten. Vergeleken met het gemiddelde voor heel 2013 is dat een stijging van 13 procent. Het weer, geregeld zon, ook wolkenvelden, misschien vanavond een bui. Het wordt 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat bij Bad Dorp twee kilometer file door een ongeluk. De linker is dicht. De A16 dan van Rotterdam naar Breda bij de Van Brinnen-Noordbrug drie kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen en daar is de rechter dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 zijn we weer, hè. Goedemiddag. Leuk dat u er weer bent. Wij zijn er ook weer. Mooi weer buiten en zo. En uh, lekker, gezellig. je van lunch op deze donderdag. Het is vandaag 3 april. Maar dat wist u natuurlijk al. Ja, want gisteren was het 2 april, morgen is het 4 april, dus dan moet het vandaag wel 3 zijn. Ja, dat kan bijna niet anders. Daar kan ik niks anders van maken. Goed, in ieder geval van harte welkom, leuk dat u er weer bent. En uh, wij gaan weer uh, twee uurtjes lang proberen uw lunch op te leuken. Vol programma natuurlijk weer vandaag. We hebben natuurlijk weer straks om uh, half 1 en half 2 het regio nieuws. Ja, dan hebben we het recept van de week natuurlijk vandaag. En uh, strakjes om uh, kwart over één ongeveer hebben wij, uh, of half twee ik weet niet precies hoe laat dat gaat gebeuren. Maar in ieder geval hebben we wel de vrijwilligersvacature van de week. in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Dus dat vandaag allemaal weer. Vorige week donderdag waren we er niet. Dat is jammer, dus hebben we ook die vacature gemist. Maar die stond wel op de website. En uh, ja, vandaag gaan we het gewoon weer live doen, natuurlijk. Ja, nou, gisteren heeft u het programma ook moeten missen, natuurlijk. Vanwege de voorbereidingen voor uh, de Vrije live vanuit de Halterstraat en zo. Ja, uh, nou, dat was leuk. Ja, dat was gezellig. Maar we leuke mensen met leuke leuke platen ook en zo. Nu gaan we op naar het vijfde jaar. Ja. Vandaag ook weer veel lekkere muziek natuurlijk. Heerlijke muziek, leuke muziek, gezellige muziek. Uh, nou, zullen we dan maar uh, een spelletje doen? Het is voor mooi weer. Nou, een spelletje doen. Uh, laten we gaan tennissen, vind ik wel leuk. Ja, zullen, zullen we gaan tennissen vandaag? Nou, laten we eens gaan tennissen. Anyone for tennis? Menace. Wouldn't that be nice? Hey, See And the ice creams are all melting on the streets of Bloody Beer While the beggars stain the pavements with fluorescent Christmas cheer Dennis. Nou, er is een goed weer voor, dus dat, eh, dat kan het probleem niet zijn. Eh, gewoon lekker tennissen. Er eh, is een goed weer voor, dus dat kan je rustig doen hoor. Bij een lekker balletje slaan buiten. Dat eh, heerlijk. Ja. ja, het zit er toch weer aan te komen. Everything is going to be alright. Bob Marley, Three Little Birds. Gonna be alright. Positieve gedachten op deze donderdag, de 3e april. Voor Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. Oh, a simple house, a couple of Goffaert. Sweet Friends. Now I'm gonna stay Van haar laatste nieuwe album, Songs to Soothe. En het is een mooi album. Ik heb het van de week eens een paar keer lekker doorgedraaid. Zo thuis. En het uh, klinkt lekker. Lekker. Leuke liedjes, mooie liedjes vooral ook. Waaronder dit van My Sweet Friend. Geweldig. Heerlijk. Om daarna te luisteren. We love, we Weet ik veel. Weet ik we we veel wat jij gaat doen met liefde. Doe. We het gevonden hebt. Weet ik niet hoor weet wel wat ik in mijn zoom maar. Jij. No. Third world. Haha. Third world. Laat ik het nou netjes zeggen. Now that we found love. Now that we found love, what are we gonna do with it? wel twijfelaars, hoor. Hé, blijven vragen. Wat ze de motten? Hallo. Ga eens naar je opa. Die weet het wel. Ja. Je weet wel wat je met liefde moet doen. Ervaring genoeg. So, third world, and now that we found love. Jay duurt 8 minuten. Nou, dat vind ik een beetje te veel van goeie hoor. Sorry. Maar daar kon je andere platen niet meer toe. Het, eh, die zijn ook belangrijk, toch? Ja. Anders had je bijvoorbeeld deze niet gehoord. Ja, dat wil ik zo. Dat is ook een belangrijke, toch? Alan Clark. But no dice A landlord In the hotel Nothing that I did Was good enough Whatever If I wasn't reaching For the stars Zandvoortse trots, mag je wel zeggen En uh, dat liedje dat heet uh, Whatever, whatever, whatever, whatever Whatever, whatever um, Dus even kijken, is het al half één? Nee, nog niet Nou dan kunnen we een plaatje draaien Ik dacht dat het al half één was Nee, dan kunnen we best nog een plaatje draaien Tuurlijk, kunnen we best doen Ja, voor het nieuws van half één, Het regio nieuws dan, hè, natuurlijk got You heet het. En het is van uh, Duke Dumont. In Aardregio Nieuws. Jawel. You're so right. I got you, Duke Dumont. Dat een vreselijk leuk bericht op mijn telefoon. Dat was een juffrouw in Hurugo die had een enige prilgrap uit willen halen met haar leerlingen. En had gezegd dat de klas van 30 kinderen een, uh, een tablet-cadeau zou krijgen. Yeah. Toen was het eenmaal 1 april, toen kwamen ze met iPads aanzetten van die petjes met uh, iDrop en zo, weet je wel. Nou, dat was op een gegeven moment een bedrijf die vond dat zo erg, die hoorde dat. En toen hebben die kinderen alsnog. Hebben ze... <laughs> Ik vind het wel humor. Hebben die kinderen alsnog hebben ze een iPad een, een, een tablet cadeau gekregen. En uh, al die kindertjes, groep, groep 2 was het geloof ik het goed. op groep, ja, groep 1 en 2. En uh, de rest van de school, die uh, spinnen daar ook, sponden er ook goed garen bij. Want uh, dat bedrijf, wat ik deed, gaf de school ook nog eens 25 iPads, echte iPads cadeau, voor het ICT onderwijs. Nou ja, heeft je 1 april grap toch uh, nog wat opgeleverd. Huh? Toch? Nou, dan is dat een zeer productieve... Uh, grap geweest. Ja, dacht dat dacht ik wel. Ja, mag wat voor Zandvoort en de Regio. Hier is het Regio Nieuws met Angela. Gedeputeerde staten van Noord-Holland... stellen aan provinciale staten voor... het gereserveerde bedrag van 4,5 miljoen euro... voor de herontwikkeling van de handreef Zandvoort ter bestikking te stellen. Het subsidiebedrag staat sinds 2011... gereserveerd voor dit project maar de ter beschikkingstelling was nog afhankelijk van een door de gemeenteraad van Zandvoort vastgesteld uitvoeringsprogramma. Dat programma is in december in de raad behandeld en vastgesteld. Er is vorig jaar minder geweld gebruikt in het openbaar vervoer in de drie grote steden ten opzichte van 2012. Dat lieten de vervoersbedrijven RET van Rotterdam, GVB Amsterdam en HTM Den Haag afgelopen donderdag weten. De vervoerders hanteren niet dezelfde criteria... bij de registratie van geweld en agressie. Dus een getalsmatige vergelijking is dan ook niet te geven. Verscherpte controle en forsere handhaving schijnen toch te werken. Van 7 april tot uiterlijk 2 mei 2014... Voert de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit op de N208 tero hoogte van het spoorweg de, in de gemeente Haarlem. Tijdens de werkzaamheden wordt de rechterrijstrook rijstrook van de rijbaan richting Velze afgesloten. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur en het verkeer moet rekening houden met enige vertraging. Burgemeester Niek Meijer heeft vorige week aangifte gedaan... ...wegens het ronselen van stemmen per volmacht. Dit zou hebben plaatsgevonden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit zou de uiteindelijke uitslag niet hebben beïnvloed... ...en ook is de rechtmatigheid van de verkiezingen niet in het geding. Al dus burgemeester Meijer. Filmclub Simon van Kolm presenteert... Parkland, een film over de aanslag op president John F. Kennedy. De aanslag die de wereld choqueerde en zijn sporen overal achterliet. En de film begint vanavond om half acht in Circus Zandvoort. Tot slot het weer. Het weer in Zandvoort. Ook vandaag is het weer lekker lenteweer met wat wolkenvelden en flinke perioden met zon. Er kan lokaal een bui tot ontwikkeling komen waarbij onweer het niet uitgesloten is. Maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait zwak uit het zuidoosten en de temperatuur loopt opnieuw op naar ruim 20 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 11 en dat was het voor half één. Time the fields where I had to work to get my money. But listen, listen now, oh listen. And this sound of a screaming who oh, asked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 achter En de tijd, ja. Dat heette The Sound of a Screaming Day. En ik uh, lees nog een uh, ander mooi bericht. Er zijn intussen bijna 5.000 aangiftes binnengekomen tegen Geert Wilders. Dus uh, als het openbaar ministerie daar uh, niks mee uh, doet, dan uh, is het wel erg dom. Vijfduizend, meer dan 5.000 aangiftes zijn er dus binnengekomen. Goeie zaak. Oké, okay, uh, even kijken. Um, ja, daar ging ik ook nog een leuke mop over. Maar goed, die, uh, nee, dat doen we niet. Tja, oké. Okay. We gaan gewoon maar lekker muziek draaien Vind je niet? Nee, vind ik wel Dit is Doten En het noemen dat het heet Fall Come on While the rain is cold Slow down Breathing on your own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 Don't we all fall? Don't we all fall? Don't we all fall? Stone cold by the silver sea, ripped off off this make believe, and we all keep traveling till the light. We all keep climbing the walls, chasing marks on our skin. Cold wind beneath our wings, breezing out till we let it See, see, fading out and covering Wah oh oh oh, oh. Giving warm the blazing light, the Arctic sun, on the night, falling stars out of the sky. niet allemaal hoor. Ik niet. Ik zit stevig op mijn stoel hier. Kijk niet vanaf vallen. Steun genoeg. Douten was dat. Ik ben een hit van het ogenblik. Ik kan me nou niet precies vragen waar hij staat. Dat is ook niet, niet belangrijk natuurlijk. Maar hij staat ergens in een een of andere hitpuree. Daar staat hij gewoon in. Neem dat dan maar van maat. Goed. Uh, Vol heet het liedje. Jawel. Het liedje heet gewoon Vol. Maar we vallen niet, we blijven zitten. Nou, de van vallen is dat je weer op moet staan ook, dus uh, groot nadeel. Uh, nou, vallen is doorgaan niet zo erg. Het is vaak de landing die problemen geeft. Ja, ja, ja, ja, ja. <tot> dat, is ook, ja dat is ook weer, ja, dat is ook wel waar. Goed, we gaan naar het recept van de week. Dus leg potlood en papiertje, pa pa klaar en dan kunt u het recept noteren. En dan we ja. Die... En uh...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 Heel toepasselijk een roerbakschotel met lentegroenten. Ah! En daarvoor heeft u nodig 200 gram beultjes... 1 schaaltje groene asperges tips, ongeveer 100 gram... 1 gele paprika, 4 eetlepels zonnebloemolie... 2 schaaltjes rundvleesreepjes... 2 zakjes zwarte bonen roerbaksaus, 2 zakjes eiermie... En 2 eetlepels sojasaus. En de bereiding gaat als volgt. Peultjes schoonmaken en in ruitjes snijden. Asperges in stukjes van ongeveer 2 centimeter snijden. Paprika schoonmaken en in blokjes snijden. In een wok olie verhitten en het vlees rondom bruin bakken. Groenten toevoegen en circa 2 minuten laten meebakken. Roerbaksaus en 4 eetlepels water toevoegen en ongeveer 1 minuut doorwarmen. De midden doorscheppen en het geheel nog twee, circa twee minuten roerbakken. Op smaak brengen met zout, peper en sojasaus. En dit gereikt is erg lekker met wat komkommersalade. En de eiermie, uh, mocht u uh, denken: van... hé, hey, ik heb de bereiding daarvan niet, uh, niet gehoord. Nee, dat kan kloppen, het is kant-en-klaar. Dus uh, het kan zo mee roergebakken worden. Of geroerbakt. Roerbakt. Ja. Roergebakt. Ja. Roer gebakt. Uh, ja. Nou, het kan in ieder geval. Het kan er zo door. <laughs> Bakgeroerd. Ja. In ieder geval. U kunt het dadelijk nalezen op onze Facebookpagina. En uh, ik zou zeggen eet smakelijk. Kost het nou net weer gerecht? Weet je dat ook al? Uh... je enig idee? Ik uh, weet eigenlijk bijna wel zeker dat het uh, zo rond de 10 euro uitkomt. Ja, zie je dus. Ja, We proberen altijd de gerechten een beetje zo te maken dat ze, dat ze een beetje zeg maar, low budget zijn. Hè? Dat, ja, dat iedereen betaalbaar. dat kan maken. Een beetje betaalbaar. Dat iedereen dat ja. kan doen. En makkelijk te maken. Want als je, als je dit uh, maakt, inclusief de voorbereidingstijd, uh, het is in, staat in minder dan een half uur op tafel. Dus het is uh, ook nog heel snel voor alle werkenden onder ons met weinig tijd ideaal. Nee, gezond. Goed zo. Nou, dat was hem. Het recept straks dus na te lezen. Het staat er zo op hoor. www.facebook.com slash Zandvoort Luncht. Als u daar gaat kijken, dan kunt u het gewoon lekker nalezen en eet u lekker vanavond. Ja. Ja. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. Oh, ik krijg het ook weer voorgezet zeker vanavond? <laughs> Moet nummer maar hoogt. Wat goed hè? af en toe. Is net dat, dat, uh, dat uh, volgend jaar, met ingang van volgend jaar, uh, gaan de zogenaamde roamingkosten die worden afgeschaft. En dat zijn de kosten die je meestal in het buitenland betaalt als je op internet gegevens verzamelt. Um, dat gaat dus verdwijnen, dus dan wordt het internet in heel Europa afgeschaft overal even duur. De internetproviders mogen dan niet meer gaan rekenen, meer geld gaan rekenen en dat is soms wel eens tien keer zo duur, dus dat kan niet. En wat ook besloten is, dat is ook misschien wel interessant, dat is dat de netneutraliteit dus gegarandeerd wordt. Dat betekent dat, dat internetproviders niet meer geld mogen gaan berekenen. Bijvoorbeeld als je veel gebruik maakt van, van sites als YouTube bijvoorbeeld zijn nu nog wel eens providers die daar geld voor rekenen. Dat mag dus niet meer. Eh, alles moet gelijk blijven. Dat heet zogenaamde netneutraliteit. En dat is er ook allemaal doorgekomen. Dus eh, nou, dat zijn dan toch een paar goede dingen. Positieve dingen. Van het Europese parlement. He, doen ze het af en toe nog een keer wat goeds. Nou. Dat was dus eh, direct met Invincible. En ik las deze berichtjes natuurlijk. Net op de eh, nieuws app van de NOS. Heel gezellig om dat te weten. Ja? Oh, dat is een basgitaar. Dat is leuk. Dat is te horen. Een basgitaar. <laughs> dat is een fluit. Dat is een plaat met een heel lang intro. Ja, dat is bots. En dat heet zeven dagen lang. Wel lang hoor, zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Nou, ik moet er niet aan denken. Ik vind één dag meer dan genoeg. BOTS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 Don't Hoe je zo'n Nederlandse bent met uh, vaak wat maatschappijkritische teksten. Een liedje dat heet 7 uh, dagen lang. En uh, wij zijn alweer bijna aan het, uh, aan het uh, nieuws toe. Het NOS-nieuws NOS van 1 uur, dames en heren. We luisteren nog steeds naar CFM. Ik heb dit jaar wel. Dit, dit jaar moet je mij nou toch horen. Ik heb deze keer wel een hele aparte. Uh, Puur afsluiter, u weet. dat doen we normaal altijd met pick-up the pieces van de Average White Band. Doen we nu ook, hoor. Ja, maar dan een heel andere, aparte versie van dit nummer. Dat is heel leuk. Let maar op. En dit is namelijk een versie van Phil Collins. Ja, dat hou je niet voor mogelijk. As, uh, het is echt zo. As this evening. Dus dit gaat tot het It's nieuws better. van één uur. We was een beetje surprise. Um, we'd like to bring out some some good friends of ours to play something very special for us all. Uh, would you welcome, please, Mr. James Carter. <laughs> Mr. George Duke. <laughs> And to conduct us all, a wonderful man, Mr. Arif Mardin.